Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De missionair premier Rutte vindt het nieuwe klimaatrapport zorgelijk. De hele wereld moet volgens dat onderzoek minder CO2 uitstoten... en de maatregelen die nu zijn genomen zijn nog lang niet genoeg. Rutte vindt dat er meer moet gebeuren en denkt dat Nederland voorop kan gaan lopen. We zijn net zevende geworden voor Duitsland, Frankrijk en Italië... als eerste land van de Europese Unie bij de Olympische Spelen. Ik ben ervan overtuigd in de Olympische Spelen van het klimaat... Dat wij zowel in het halen van die doelstellingen, maar zeker ook waar het betreft de economische kansen en innovatiekansen die erachter wegkomen en het creëren van miljoenen banen waarvan we het bestaan nu niet weten, dat Nederland ook nummer één kan zijn. De klimaatverandering gaat zo hard volgens het rapport dat sommige dingen voor altijd zullen veranderen, zoals een hogere zeespiegel, tenzij er snel flinke maatregelen worden genomen. Een pakketbezorger die vorig jaar na een ruzie iemand doodreed in Wiegen in Gelderland, moet zeven jaar de cel in en hij krijgt TBS. Volgens de rechter gebruikte de bezorger zijn bus als wapen en heeft hij de man opzettelijk gedood. De bezorger reed heel hard een woonwijk in en toen de man daar een opmerking over maakte en een foto van het kenteken maakte, reed hij op de man in. Het kabinet vindt nieuwe coronamaatregelen nu niet nodig. De cijfers gaan allemaal de goede kant op. Wel opnieuw de oproep aan alle vakantiegangers. Laat je testen als je terugkomt van de camping in Frankrijk of van het pootje baden op een Grieks eiland. Zowel het demissionaire kabinet een nieuwe golf aan besmettingen na de zomer voorkomen. Kickbokser Bader Hari is weer terug. Zijn laatste wedstrijd was in december. Toen werd hij knock-out geslagen. En sindsdien heeft hij heel wat tegenslag gehad. Een dopingschorsing, een nieuwe trainer en corona. 4 september staat de kickbokser weer in de ring tegen de pol Michal Wroczek en hij heeft er vertrouwen in. Ik ben veel beter dan deze jongen. Dit is een jongen die ik zou moeten kunnen verslaan en die ik ook ga verslaan. Er is geen ruimte voor twijfelen helemaal. Met de veranderingen die ik heb meegemaakt, ik ga met plezier naar mijn werk. Ik doe echt weer, ik doe echt weer serieuze dingen waarvan ik denk oké, okay, wauw heb ik het weer nog. Buien trekken over het land. Vooral in het zuiden en het oosten blijft er kans op regen vandaag. Soms ook met onweer. Aan zee staat een flinke zuidwestenwind. Het is 17 tot 20 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De werkzaamheden op de Afsluidijk veroorzaken... file op de A7 richting Hoorn... ...tussen Breesanddijk en, en de Noever... ...twee kilometer met 20 minuten oponthoud. De andere kant op bij Zand 9 kilometer met daar zelfs drie kwartier vertraging. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar... ...tussen Knauwpunt Raansdorp en Knauwpunt Velzen... 6 kilometer met drie kwartier vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt. De andere kant op veroorzaken die werkzaamheden... ...ook vielen richting Amstelveen... ...tussen Beverwijk en Knauwpunt Rotterpolderplein... 9 kilometer en daar is het oponthoud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 In your soul. you've got the power to know you're indestructible. Always believing, 'cause you are gold. The life that you're bound to return.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 Believe in your soul You've got the power to know You're indestructible Ze heeft het gewoon weer geflikt, hè? zojuist. Wederom goud voor Nederland, voor Sifan Hassan. En ditmaal op de 10 kilometer. Wat een geweldige race daar. We hebben het uiteraard over de Olympische Spelen. Na goud op de 5 kilometer en brons op de 1500 meter. Is het nu goud op de 10 kilometer? Een hele prestatie, uh, Albert-Jan. Goedemiddag. Uh, goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, kijkers. Ja, wederom drie uur lang live ZFM op de zaterdagmiddag. Ja, heb ja. je de zin in? Uh, ja, zeker. Weet je. Nou, helemaal naar het goud van van uh, Hassan, uh, ja, natuurlijk. Nee, dat was uh, echt uh, heel mooi. Maar het was ook slim. Ze, ze ging nou niet op kop lopen, maar gewoon uh, volgen en... Uh, je zag op een gegeven moment diegene die voorop liep op een gegeven moment stuk gaan, maar die achter haar liep, die, die, ja, die was ook behoorlijk dichtbij. Ja, die moest je in de gaten houden. Hè? Maar dus, die, die knapte 50 meter voor de finish, knapte die ook af. Die kon het tempo van Hassan ook niet bijtrekken. Dus ja, goud, goud, brons. Nou, keurig. Geweldig. Helemaal netjes, mooie prestatie. Ja, en de, de, de medaillespiegel is er nog nooit zo hoog geweest bij Nederland. Bij, bij Nederland. Ook een geweldige presentatie. Maar we zijn nog niet klaar, want ze moet morgen nog een keer, hè Hassan? Ze moet met een vlag rond. Oh, ja, ja, ja. ja. Nee, nog een keer voor goud. Nog een keer. Nee, ze, mag, ze gaat de vlag dragen van Nederland bij de sluitingsceremonie. Nou, dat heeft ze zeker verdiend. Goed, wat gaan we vandaag doen? Uiteraard kijken we voor u met één oog naar de... Uh, uh, uh, Sporten die nog voorbij komen deze middag op de tv van de Olympische Spelen. Natuurlijk momenteel paardrijden, de landenwedstrijd is aan de gang. Uh, verder hebben we natuurlijk onze vaste items. Om um half drie natuurlijk het weerbericht. Blijft het zo, wordt het beter. U hoort het allemaal om half drie. Tien over half drie herhalen we voor u het interview... wat onze collega Gert van Kuik vanmorgen had met... Tijdens Goedemorgen Zandvoort met Sebastian Smit. En dat heeft alles te maken met een prachtig evenement wat op het circuit Zandvoort gaat plaatsvinden. Dat natuurlijk allemaal in aanloop van de Formule 1. En dat noemen ze de, de titel is Race Square. En wat het precies is, dat hoort hij om tien over half drie tijdens het interview met Gert van Kuik en Sebastiaan Smit. Uh, dan hebben we natuurlijk om half vier de evenementenagenda. Ik kan beter zeggen, tweede uur wordt een beetje helemaal een evenementenagenda. Want je, je krijgt elke week weer een uh, melding van dat, dat komt eraan, dat is er bezig en uh, dit is er aan de hand. Heeft dat uh, te maken met de aanloop naar de Formule 1? Uh, uh, heel veel activiteiten hebben natuurlijk een uh, nauwe band met het, uh, de Formule 1. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook nog andere evenementen die de aandacht verdienen. Dus een tweede uur, ja, het wordt één grote evenementenagenda om het zo maar eens te zeggen. Uiteraard hebben we om half vijf het dier van de week. En die luistert deze week naar de naam Levi. Gedicht van de week is nog een verrassing. Dus liever als kwart voor vijf is het zover Gedicht van de Week. Kwart over vier hebben we nog Pit Report. We kijken nog even terug naar de laatste Formule 1 race. Want dit weekend wordt er niet gereest. Want het is zomerstop. En natuurlijk hebben we ook nog veel Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen genoeg reden. Om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Weer een vol programma vanmiddag tussen twee en vijf uur. Dit is de Zandvoort Radio al 31 jaar bij je. Onder meer te ontvangen op 106.9 FM. DAB-kanaal 6A hier in Zandvoort en de regio. En uiteraard ook op de CFM-app. En wat een mooie dag is het vandaag, hè. When I wake up in the morning love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 Het geluid van de zomer. Zie FM hoor je nu overal. Hij fiesta en mij casa, Wuher en Laterraza, maar mij solo me matas. Eh, eh, eh, Contigo, todo rico, de halo, conmigo, papa Salacabro. Heb je het probleem? Jou te praten, weet niet hoe ik jou bereik. Nee. Je, danse, je geeft geen tweede kansen. Wow, oh, Baby, oh. <hulling> De nieuws dit. Hoor je als eerste bij CFM Zandvoort. Dit was de nieuws van uh, Rolf Sanchez en uh, Chris Cross Amsterdam. En increíble, het is tijd voor het uh, nieuws in het kort: vraagteken. Vraagteken, heel juist. <tus> op woensdagavond uh, hield de politie in Zandvoort een 29-jarige man uit Libië aan, die tot tweemaal toe met zijn auto inreed op politiemensen. De politie is op zoek naar getuigen van het incident... en verzoekt mensen die iets gezien hebben... of hier mogelijk foto's of filmbeelden van hebben gemaakt... om contact op te nemen. De politie is bereikbaar op telefoonnummer 090884 8844. 0900 8844. kwast voor negen uh, s'avonds kreeg de politie melding... dat twee handhavers van de gemeente problemen hadden... met een automobilist bij de strandafgang op de boulevard Bernard. Ter plaatse bleek de verdachte de handhavers te hebben bekogeld met bierflesjes... Overal rond zijn auto lagen de glasscherven. Toen de politie met de verdachte die nog achter de stuur van zijn auto zat in gesprek wilde gaan... weigerde hij te reageren. Wel startte hij de motor nog voordat de politie hem uit de auto had kunnen halen. Politiemensen moesten snel opzij springen toen de man gas gaf en achteruit reed om hem te laten stoppen... zette de politie pepperspray in. De verdachte verkeerde zichtbaar onder invloed. Hij weigerde echter mee te werken aan een ademanalyse en of een bloedproef zodat niet, op dat moment niet vastgesteld kon worden wat en hoeveel hij had gebruikt. Uiteraard stelde, stelde de politie daarna een nader onderzoek in. De politie heeft afgelopen vrijdag een groot deel van de dag onderzoek gedaan in een woning aan de, in, de, in, de, in de, niet aan de, maar in de Secretaris Bosmanstraat. In het pand is hennep aangetroffen, zo bevestigt persvoorlichter José van Dijk. Meerdere goederen, waaronder zakken hennep, zijn in beslag genomen. Exacte onderzoeksresultaten zijn nog niet bekend. Maar volgens de voorlichten gaat het om veel hennep. Evenmin is bekend of er al een verdachte in beeld is. Daarnaast is nog een jetski in beslag genomen en ook nog een bestelbusje. De Wisseltrofee voor de ondernemer die zich het afgelopen jaar het meest heeft ingespannen voor de LHBTIQ-gemeenschap is dit jaar naar Hanny en Mick Aardewerk van Grand Café XL gegaan. De voorzitter van Pride at the Beach, Roy Dongen, overhandigde de bijbehorende prijs op een volterras van XL. Dongen eerde het echtpaar van het hoofdkwartier... tussen aanhalingstekens van de Pride at the Beach organisatie... waar het bestuur wekelijks overleg pleegt... en waar ook de misverstanden uit de weg worden geruimd. Bij XL hangt er dagelijks Pride, er dagelijks Pride at the Beach of niet... een regenboogvlag aan het pand. Het was alleen al reden genoeg om de familie Aardewerk te bedanken... voor hun inzet voor de LHBTIQ gemeenschap in Zandvoort... Vier jaar na de vertooiing is de natuurbrug Zeepoort in Overveen open voor alle dieren. De brug was tot voor kort alleen toegankelijk voor kleine dieren en herten. Maar nu het laatste hek is weggehaald... is het midden middenduin definitief verbonden met de Kennenbeduinen voor zware grazers. We hebben een primeur, jubelde Merte Vonk, ecologisch adviseur van bij PWN. Drie dagen geleden hebben de twee kuddes Hooglanders uit beide gebieden elkaar voor het eerst ontmoet. Hadden ze nog een feestelijke opening erbij, Albert-Jan, voor uh, alle dieren? Uh, nou, ik denk dat die hooglanders wel blij zijn. Want aan de ene kant staan de dames en aan de andere kant staan de heren. Kijk, kijk, kijk. Die ja, kunnen, die zijn heel erg blij. Die kunnen nu bij elkaar op bezoek. Helemaal goed. Uh, ook uh, weer een activiteit in het verband met de uh, Formule 1. Uh, dins, afgelopen dinsdag is er een begin gemaakt met de opbouw van het Reuzenrad op het Badhuisplein. Het zal niemand zijn ontgaan. Tot en met het weekend van de Grand Prix zal het Rad weer zijn rondjes draaien... en kunnen toeristen en inwoners genieten van het overzicht over Zandvoort en de wijde omgeving. Behalve een Reuzenrad komt er ook een kinderkartbaan op het Badhuisplein. Zowel het Reuzenrad als de kartbaan zijn vanaf vandaag in gebruik. In samenwerking met Merschel Buscher van Rabbel aan het Kerkplein worden combi-menus aangeboden van eten inclusief karten voor een gereduceerd verdrief. Tot slot zal er ook een hinkelbaan worden aangelegd in de vorm van een Zandvoortse racebaan. Een en ander is natuurlijk het begin van de aanloop van het Dutch Grand Prix... die op zondag, zoals iedereen weet op 5 september in Zandvoort zal worden verreden. Mooie activiteiten dus uh, ook uh, aan de boulevard hier in Zandvoort. Dat allemaal rond de Dutch GP van uh, begin september. Het gaat een heel groot feest worden hier in Zandvoort. Lees ook de berichten nog eens naar op onze CFM-app. Satellites, you're parasites Hey, your Now I gotta tell you that I've been down, Down so low that I've hit the ground oh, single uit de jaren 80 Red Box and for America. Zo dadelijk het weerbericht voor de komende dagen, maar eerst cosplay. Sometimes it just can't take it. Sometimes it just gotta take it and it isn't all right. I'm not gonna make it. And I take my shoes untied. I love like the broken record. Record and I'm not playing rap, right. just gonna go out like kill me. Till you tell me when I have a little bit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 Oh yeah, you got a higher power, and you really someone I wanna know, I wanna know, oh. you got, yeah, you got a higher, you got, yeah, you got a higher, you got, yeah, you got a higher. You got, yeah, you got a higher. chicken just to let you know now you've got a higher power You got me singing every second dancing every hour oh yeah you've got a higher power you want to Blijft het goed, hè? De muziek van Coldplay op de Zandvoorts Radio in High Power. De nou, High Power met het uh, zomerweerbericht. Uh, Albert-Jan, goed nieuws. Nou ja, tot nu toe uh, gaat uh, verloop deze dag enigszins... Uh, nou, een beetje wisselvallig, een, een beetje zon. We mogen blij zijn dat het droog is, wou je zeggen. Maar, maar... Uh, wellicht vanmiddag en vanavond uh, kans uh, op buien en onweer. Vooral vanmiddag en vanavond. Het KNMI heeft daarvoor code geel uitgegeven. Het wordt 20 graden bij een matige en aan zee krachtige zuidwestenwind. Uh, ik heb al even gekeken. Bij mij gaat het uh, tussen 4 uh, en 8 uur regenen hier in Zandvoort. Met een piek echt omhoog. Dus ik, hoop, ik hoop niet dat ik gelijk krijg, maar ik vrees het wel. 5 over vijf zeker. Ja, zeker weten. Uh, gaan we naar de zondag. Zondag trekt de wind nog verder aan en is het vrij krachtig boven land en hard aan zee. Windkracht 7. De zon schijnt, maar er is ook weer een buienkans. Het wordt maximaal 19 graden. Na het weekend is er maandag en dinsdag nog kans op buien... bij maximaal 20 graden. Vanaf woensdag blijft het een aantal dagen zo goed, droog, zo goed als droog... en is het een paar graden warmer. En de trendverwachting heb ik deze week ook voor u. Voor de komende zes weken de zeer lange termijn... berekeningen op 5 augustus... laten zien dat de temperatuur in de week van 9 tot en met 16 augustus... rond. ...rond het langjarig gemiddelde van 23 graden ligt. De week daarna en ook in de slotweek van augustus is het rond, eh, rond tot iets onder normaal. Normaal is het 22 graden. Voor de drie weken daarna tot en met 20 september zijn er geen afwijkingen in de verwachte temperatuur. Tijdens de eerste tien dagen van september, dat is natuurlijk dus wel belangrijk... ...is het gemiddeld 20 graden en de decade daarna ongeveer 19 graden. Wat de neerslag betreft ziet het er vanaf 9 tot en met 16 augustus droger uit dan gebruikelijk. Maar de rest van augustus valt ongeveer een normale hoeveelheid. De eerste 20 dagen in september laten, net als de temperatuur, nagenoeg geen afwijkingen zien. Dus nog even een beetje, beetje koffiedik kijken van begin september. Al dus Rico Schreuder. Ja, dan nou hoor ik van uh, meerdere uh, weer uh, mannen en uh, vrouwen. Dat we eigenlijk gewoon een gemiddelde zomer hebben. Maar zo voelt het helemaal niet aan, uh, Albert-Jan. Nee, ik heb het idee dat de zomer overslaan. Ja, volgens mij ook. Dus uh, nou ja, we moeten het er even mee doen. Uh, juni was wel een redelijke maand. Maar uh, daarna is het toch echt uh, huilen met de pet. Uh, om het zo maar even te zeggen. Klopt. Het weer is ook naar te lezen, uiteraard op onze CFM app. Dat was het weer. Mocht je ons app nog niet hebben, je kan hem gratis downloaden in de Play Store en in de App Store. Zoek even onder uh, ZFM Zandvoorts en je blijft op de hoogte en luistert naar het geluid van Zandvoorts. toch een beetje dat zomergevoel bij je in de huiskamer te brengen. Als eerst hoor je Don't Turn Around, de single van Aswat. En erachteraan speciaal voor Lex van der Hoorn, onze eigen weerman... Uh, Weather With You, de single van Crowded House. Vanmorgen hadden we weer een uitzending van Goedemorgen Zandvoort... en uh, ook daar veel aandacht voor uh, evenementen en activiteiten... rondom uh, onder meer de racerij, uh, albert -Jan. Ja, en het, de gast vanmorgen was Sebastian Smit. En die ging in gesprek met onze presentator Gert van Kuik. En het heeft alles te maken met een, een, een sim-evenement een sim op het circuit zelf. En de, de, de titel van dat evenement, of van die, die, die serie evenementen, is Race Square. En uh, Gert van Kuik was natuurlijk razend benieuwd uh, wat de Race Square precies inhield...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 Maar moet je ook bepaalde gezondheidskwaliteiten beschikken? Want het vergt wel wat van je.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 Ja, we, we proberen de beleving zo realistisch mogelijk te maken, maar wel op een niveau dat het dus toegankelijk is. Helemaal man, uur lang? Ja.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 Nee, je hebt mensen die tegelijkertijd racen en dat wordt begeleid door, door één AC-personen. Oh, die worden allemaal... Oké, okay, die lopen een beetje... Oké, okay, echt duidelijk. Hey, wanneer... Uh, mijn medepresentatie maakt allerlei gebaren. Wil je wat vragen? Ja, ik wil zeker wat vragen, maar je zit op je hoor. <lacht> wat, wat wil je vragen? Je... Nou, ik, uh, uh, ik, ik ben bijzonder benieuwd naar uh, hoe Sebastian dat doet. Want de pitboxen zijn natuurlijk af en toe uh, niet beschikbaar.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 Dat is een, mooie, een mooi groepsuitje. En hey, ja. zijn welke allemaal? Uh, worden er allemaal tentoongesteld? Ja, die zijn eigenlijk uh, ontelbaar in, in, de, in de mogelijkheden, maar we zullen uiteraard werken dat uh, uh, de circuit uh, uh, voor de meest populaire van zijn. Ja, dat is ja. <laughs> Maar Hockenheim uh, of Oostenrijk, dat soort, uh, waar Max Verstappen ook... Uh, Goed heeft gepresteerd zal ook wel populair zijn denk ik. Ja, Spaanse kershaal is heel populair, ja. Oostenrijk is heel populair. Dus Er zijn zeker wat, wat circuits populairder dan anderen, maar Zandkort staat zeker op nummer 1. En daar zal het ongetwijfeld niet anders zijn. Ja. Zeg, wanneer gaat het beginnen?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 Ja, het, het leuke van, uh, van uh, het circuit is dat er, uh, het is een, een samenwerking met uh, het circuit Zandkort. Ja. Dus uh, kijk, uh, wij, wij zorgen vooral dat de uh, simulatoren er staan. Maar er zijn ontzettend veel horeca-gelegenheden daar omheen. Dus je kan dat zeker combineren met meerdere dingen. Denk aan uh, vooraf reizen, daarna lekker met, met de groep uh, gaan eten. Of misschien daarna wel echt uh, het circuit op. Om daar een, een, een arrangement van te maken. Die gaan, uh, gaan we zeker uh, ontwikkelen. En dan in samenwerken met de bestaande horeca? Ja. Ja, jullie hebben niet zelf ook horeca? Nou. Het nou, ik... zal een beetje koffie, koffiedee zijn, zeg maar. <laughs> uh, uh, en, en een lekker biertje. Ja. Maar, um, lekker biertje een lijkt echt... me nou niet zo <lacht> verstandig, <veel> maar goed. <laughs> maar om. om uh, dat is dan de enige plek waar je, zeg maar, uh, met de drank gaat Ja, krijgen. precies, dat mag dan, hè. <lacht> maar, nou, ik maar moet de zeggen, de de ik de denk de dat de het een ongelooflijk goede aanvulling is op het bestaande aanbod van Zandvoort. Dankjewel. Want dat, is, dat past eigenlijk helemaal in de traditie van Zand. Voor de het circuit, eh, Formule 1. Dus het kan eigenlijk niet anders dan dat het succes wordt. Succes wordt. Daar hopen ja, jullie wel. natuurlijk ook op. Ja, dat, dat, dat, dat vertrouwen bij wij zeker ook. En ja. we gaan ons uiterste best doen om uh, dat te vermissen. Ja. Kan je nog één uh, nog keer de website noemen? Ja, de website is uh, racequare.nl. En Square schrijf je dan met S-Q-U-A-R-E. Oké, okay, nou dat is dat uh, duidelijk voor degene die nu al de informatie willen hebben. Um, in september, 7 september ga je open. We uh, hopen nog wel op, dat uh, teg je tegen die tijd nog een keer uh, komt vertellen hoe het uh, ja. openingetje gedaan wordt. Want het uh, lijkt ons zeer interessant om er dan nog een keer uh, de eten in te gooien. En ik neem ook aan dat ja. het feestelijk geopend wordt door iemand. Daar moet je nog ja. over nadenken. We zijn, zijn er druk over gaan nadenken. En uiteraard zijn jullie van harte welkom om een keer uh, langs te komen. En ja. uh, plaats te nemen in de simulator. Het dan. Ja, je kan het, het proberen natuurlijk zo goed mogelijk over te brengen. Ja. Jullie zelf enthousiasmeren. Dat is, uh, ja. dat is misschien nog wel veel leuker. Ja. Dus jullie zijn van harte uh, uitgenodigd. Oké, okay. Ik zou zeggen probeer Max stappen te strikken. <laughs> dat zal niet moeilijk zijn. Nou, dan als tweede dan doe je Jan Lammers. Die, uh, ah, ja. die is officieel actief in dat gebeuren. Oké. Okay. Ben heeft daar nog vragen? Nee, wij zijn uh, hier klaar mee op dit moment. En we komen zeker nog een keer bij je terug richting eind september. Hartstikke leuk, bedankt voor jullie interesse. Ja, succes met, alles voor, met alle voorbereidingen. En tot ziens. Oké, okay. tot ziens. Hoi. Een mooie nieuwe activiteit op het circuit, Albert-Jan. En Gert van Kuiken durft het niet aan. Waarschijnlijk onze collega om in de simulator plaats te nemen. En even wijs naar Max of naar Jan. Maar durf jij het aan, uh, Albert-Jan, of niet? Ja, ik heb zelfs een hele... Ik heb, ik heb racecursus gehad. Kijk, ja, ja dus uh, ik kan je een keer uitdagen vanaf uh, ja, maar het is 27 geen, september. Je, je, je. Jij zei terecht, het is geen evenement. Het is nee. een structureel, uh, structureel uh, mogelijkheid, zeven dagen in de week, om daar uh, da, bedrijvendag uh, met je familie of wat dan ook, daar gebruik van te maken. Ja, dus uh, ik kan je, kan je een keer uit, uh, uitdagen in... Uh, ja, dat ja, dan gaan we dan. racen. Nou, oké, okay, hartstikke ja? goed. staat hij? staat bij deze oké. Okay, nou, ik ben heel benieuwd hoe dat uh, allemaal is. In ieder geval, uh, iedereen vanaf 27 september uh, kan daar een kijkje nemen.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 Ik mag mijn coachen, ik doe wat je wil, alles wat je wil, doe het, neem het maar over. Zeg het: je mag me coachen. Ik doe alles wat je wil. allemaal bij uh, CFM. De nieuwe en de oude platen. En dit is weer een hele nieuwe. De nieuwe single van Nielsen. Weer onder zijn eigen naam uitgebracht. En het gaat gewoon over seks hoor. Ja, die single van hem. Je hoorde bliksem. Hou hem in de gaten. Het zal waarschijnlijk wel een uh, groot eet gaan worden hier in de Nederland. De nieuwe Nielsen was dat. Nou, wij gaan alweer nou op naar het nieuws. En weer van uh, drie uur. En daarna zijn we er nog twee lang. Zandvoort op zaterdag. Nou... Ik ben benieuwd of we het droog houden, volgens mij niet. Nee hoor, het is al een beetje aan het regenen hier in Zandvoort. Geen niks, we maken er weer een feestje van, ook na drieën. En hier is uh, Dusty Springfield vlak voor drieën met In Private.